dat ik een beetje een eenzame kerel begin te worden. Uh, Andrew Gold. Uh, mensen, in het tweede uur van deze kant nog wel eens. We zijn even met z'n drie, want... Uh, ja. er is een uh, mini-overleg <laughs> gaan de gang, goed. Uh, nee, Gerf gewoon eens een ongelukje gehad. Laten we maar zeggen gewoon. Ja. Geef ah, niet. kijk, hij komt. Oh, het uh, we, hebben het, we hebben het over hem uh, en komt Gaat het weer een beetje. Gaat het weer een, gaat een beetje? gaat het weer een gaat het een, beetje? een beetje? is het een beetje vervelend, hè? Ja, omdat... Nou ja, <laughs> hallo. Uh, nee, jongens, niks aan het Goedemorgen, hij is er weer bij. Goedemorgen, hij heeft net een klein ongelukje gehad, maar alles is weer schoon en opgegaan. <laughs> Hecht, hè? Ja, ja, uh, ja, ja, ja. jongens, uh, Italië. Voorlopig lag het even stil. Het begon allemaal in het noorden van Italië. Een grote, uh, het was niet alleen de carnaval dat uh, die buikgriep begon, maar ook in Italië. Maar als we teruggaan naar Italië. Jij komt graag op vakantie in Italië, Frank, of niet? Nee, ik ben er één keer heel lang geleden doorheen gereden met mijn Nakelijk je weg, <laughs> Op de, de, oh, route, de, route, de route Napoleon terug naar huis vanuit de Côte d'Azur en zo. En een klein stukje oh. Italië meegepakt. Maar toen was er iets te veel belangstelling voor mijn chevroletje. En toen zat ik niet rustig te eten. Toen dacht ik, nou, dan ga ik hier helemaal niet overnachten. Want morgen word ik wakker, is mijn chevroletje weg. Die dus. Maar misschien zat ik op het verkeerde. Dat, ja. uh, dat is een rare man. je ga even naar Italië. een van de ja, heel van de wereld. Heel krachtige keukens. Ik vind het tullige nee, mensen. Nou, Zo frank is er een keer met zijn auto's erin gereden. Ja. Twee mensen keken boos naar hem. Ik ga niet nee, naar Italië. Nee, nee. Dat, dat, maak je, dat, dat maak jij er weer van. Ja, ik, en ik zeg ook niet dat ik nooit meer naar Italië zou gaan. Italië is wat ik heb begrepen. Een prachtig land. Ja, dus inderdaad, ja. eten is top. Mensen ja, maar jij bent van Portugal, snap ik wel. Nee, ook niet. Ik nee. Nee? Ja, ben wel van Portugal, maar niet zo dan nou, Italië zijn... of andere landen. Ik ben niet van Griekenland, als je me nou vraagt. Maar jij bent dus ook niet ik... in Rome geweest? Nee. Jezus. Daar moet je echt wel naartoe, hoor. Ja, daar ja. moet je een keer naartoe. Ja, toch? kom op. Ja, ja, vind je kunt wel, wel Rome zien en sterven. Ik bedoel, dat is echt, ja. er zijn een paar dingen die, die je, <kijnt> je moet hebben. Ja, Rome, nou, zeven heuvelen, maar dan moet je wel een keertje naar Rome toe. Sterven heb ik nog 30 jaar de tijd. Ja, daarom. Maar dan moet je... Ik, nou ja, ik, ik heb nog 30 jaar om naar Rome te gaan. <laughs> maar als je het je het Iemand die wel iets verder kijkt ja. uh, dan... Uh, Zandvoort en bentveld? Nee, Rome is wat fantastisch. Bij, Toch, bij, bij, bij mij houdt het inderdaad bij Bentveld op. Maar ik, ja, ik heb uh, Italië. Wat, wat, wat, ja, waar Wat wil, wil je? Een heen? plaatsje in Italië, daar moet je naartoe: dat is Caldari di Ortona. Oh, daar? Ja, je kent het wel? Nee. Dat is ja, ja. Het is, uh, um, die heeft namelijk een fontein op het plein en daar komt 24-7 gratis wijn uit. Kijk, wat een goede, Hoe zeg, goed is dat? Ja. zeg. Moeten we dan kan je je ja, laaf je langs een pelgrimsroute. Camino di Santamazo. Mm. Tussen de beroemde wijngraaf van Abruzzo. Dat is een hele mooie wijn uit Abruzzo, inderdaad. Maar hij is eigenlijk de, de bedoeling om de, de dorstlessen... een uitge, uitgeputte pelgrims die langs die route... en de Santiago, is ook een pelgrimsroute. Maar als jij gewoon naar de buurt bent... en je wil gewoon even kook dan kun je hem gewoon even <laughs> onderhouden. <laughs> Dat is toch fantastisch? Ja, een fontein ja, ja. die wijn geeft 20%? Ja, ik word nu wel ineens nog enthousiaster. Ja, precies. Ja. Ja. Maar, ben jij wel maar dan kopen? moet je wel je auto op slot zitten, hè? Ja. Nou ja, ben je wel eens in Tatwana geweest? Jazeker. Oké, okay, nou dan hoef ik jou niks meer te vertellen. Nee. Ik, heb twee, ik, heb, ik heb twee jaar geleden... Maar niet. Ik heb, ik heb twee jaar geleden een fietsvakantie gedaan door Italië. Nou, dat is waanzinnig leuk, jongen. Oh, mooi, dat is echt fantastisch. Dus je komt op plekkies. Ja. En dan elke dag uh, doe je 50, 60 kilometer. En dan uh, pak je daar weer een hotelletje. dat is helemaal van tevoren geregeld. En uh, dus uiteindelijk, uh, uiteindelijk uh, doe je dat uh, geloof ik zeven dagen... En dan uh, kom je weer terug bij waar je, waar je gestart bent. is dus helemaal leuk. Maar zou het ook... Ja, maar ik vind, ik vind het nu wel, Italië maar, maar zou het geen idee zijn om die dorpspomp... Is die, staat die er nog? Die Stamvorsche dorpspomp? Hier. Nee. nee. Die heeft die weggehaald. Die, die is weg. Maar hebben we hebben toch zo'n fonteintje vroeger op het plein? Ja. Bij ja. het uh, Raadhuis. Nou, bij dat uh, uh, Raadhuis ja. fonteintje, ja, die, toch? Ja. Die vissen. Ja, kunnen we daar niet uh, of pitspils uit laten komen? ja. Ja, altijd Moet goed. Moeten we even, uh, Marcel Busje van Robbo, even erbij vragen? Ja. Of, of, of iets voor de pitspils? pitspils. <laughs> ja, we ja. zijn niet bekend om wijn, Zandvoort, toch? Nee, nee. nee lijkt me niet, nee. Nee, wining, dat nee. zijn we wel bekend. Ja, maar, ja. ja we, we can wine. <laughs> wining, we're good at that. Maar wijn, maar, dat kunnen we pitspels doen, denk ik. Op, ja, toch? ik vind het een goed plan. Alleen schuimt hij, als we niet doorzuipen... dan schuimt die hele vijver over straks. Nice. Toch? Ja, dat is ja? het punt, ja? hè? He? Nice. En er wordt ook altijd de wailt in, in gefilmd. Ge ja, en ik ga me toch weer ingooien, jongens even net zo lang uh, zeiken tot we hem hebben. De geurkaars. Toch? Ja. V echt dat moet vraag kopen. je naar geur? Nee joh. Ja, dat is met, uh, met vis <laughs> en uh, met zand. en. We hebben het nog hoorde. steeds getriggerd omdat Almere wel een geurkaars heeft. Nee, en wij niet. Voor die. Dat kan niet. Almere heeft de geurkaars. Ja, Zal ik je nou één keer nog uitleggen waarom wij dat nog niet hebben? Zandvoort ja. kan het al niet eens bijna eens worden over een stukje boulevard... wat ze op moeten knappen. Daar laten ze bijna acht ton voor lopen. Nou, dat bedoel ik... Badhuisplein, daar is ook nog niet de uh, schop niet in uh, de grond uh, gegaan. Dus dat is een beetje het vraag. Maar voordat Puff. we in lokale politiek komen... Ik, ah, ik zeg er niks meer, meer over. Mee nee, over. Nee, maar, nee, nee mee. maar als we de acht ton, ik noem een bedacht Dan weet je hoeveel geurkaars je daarvoor kunt maken. Heel veel! Ja, precies. Dan ah. kopen je de hele fabriek voor acht ton. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Maar, weet je wel, ik ga toch een beetje proberen iets uh, klaar, te kijken. Uh, uh, wat hadden die korendek zou ik eigenlijk nooit moeten afbreken. Want dan hadden we die geurkaars kunnen maken eigenlijk bij wijze van spreken. Maar het is hartstikke leuk, man, een geurkaars. Tuurlijk. Op elk hotelkamertje, uh, ja. okay, in het Zandvoort pretpakket, een biertje ja. erbij, uh, geurkaars. Lama, ja. Misschien moet je wel met uh, Rabbel gaan praten over Zandvoorts uh, geurkaars. Met Rabbel gaan we het hebben over de speels uit uh, de... Volgens mij is er net iemand aangetrokken op zandvoort Marketing, zag ik uit mijn ooghoek. Dus laten we die eens even kijken of we die kunnen gek maken met de geurkaars. Ja. Ja, goed vraag. We nou, net zo langs zeuren dat we geurkaars hebben. <laughs> ah, misschien moeten we dat dan ook... Geurkaars geurkaars. Geurkaars wordt geurkaars. Ja, yeah. Geurkaars. Ja, um, Ger, kijk je toch weer aan. Heb jij wat, wat fijn uh, muziek uh, nog iets Ja, zo maar natuurlijk. Ja? Je hebt een iPod. Krijg je er ook schoudervullingen bij, of niet? Waarom schoudervulling? Nou, dat is een Pol beetje jaren negentig, hè. iPod. Ja, dat is zo goed, jongen, dit. Top, hè? Ik heb ja. hem ook nog. Ja, dit is echt... Hier staan 2000, 2000, 3000 nummers ja. op zo'n iPod. Ja, nu heb je gewoon Spotify natuurlijk. Helemaal goed. Je hebt me niks meer nodig. Ah, ja, man. Ja, ik denk daar niet licht over. Desperado Why don't you come to your senses You've been out riding fences For so long now Oh, you're a hard one I know that you got your reasons These things that are pleasing Will hurt you somehow Don't you dog the queen? Niet. Ja, nog 45 seconden. Ah, tot voor drie jaar. Een juich, een juich. Hallo. Ja, je... Thank you, thank you, thank you very much. Ja, dochters, uh. Thank you, thank you. Ja. Op dat ja. Hey, hey. We, we hebben we hebben Hans uh, Botman uh, aan de telefoon. Dus uh, we gaan even verder uh, Applaus met. Applaus is voor jou, Hans. Hans, je bent er. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Applaus yes. voor jou, jongen. Ja, en, een andere, andere tijd en een, en een hele andere manier van werken. Maar goed, uh, kan gebeuren, hè? gebeuren hè? een Kan gebeuren een Toch? Zijn jullie wel een beetje bijgekomen van de Grand Prix? Uh, nou, van, wat in, een waanzinnige. Niet normaal, ja, een, hè? geweldige race. Hè? Geweldig. Het Hoe vond je die opening van Max? Ja, die toch... opening van Max was werelds. Dat was heel goed. En, uh, ja, uh, hij kon net zo goed in uh, de eerste bocht eruit liggen, hoor ja maar hij, dat, uh... hij deed het heel goed, hij had geen poepstart een keer, een keer, dus dat was, dat was wel lekker natuurlijk. Maar ja. nou, goed, hij, hij bracht een aantal overwinningen op 11, uh, en uh, nou, daar zijn, daarvan zijn er nu zes met de Honda uh, uh, gerealiseerd en vijf, die eerste vijf waren Wonderful. met de uh, takgooier. Honderdal. Uh, nou goed, hij staat op, met 11 overwinningen op hetzelfde, in hetzelfde lijstje als uh, Jacques Villeneuve. Uh, ...Cello, uh, Felipe Massa... ...maar goed, die hadden er allemaal... ...veel meer uh, Grand Prix voor nodig... Mag heeft nu 121... ...maar Jacques Villeneuve heeft maar 165... Uh, races gereden... ...maar hij werd wel met die 11 verwinningen een wereldkampioen hè... ...en dat ja. was in 1997... Ja, dat was goed, hè... ...dus dat is mooi hè... ...nou goed, hij, wie heeft die allemaal ingehaald nu... ...want uh, wie stonden er allemaal op 10... ...bijvoorbeeld uh, Gerard Berger... Uh, Jody Scheckter, Ronnie Patterson, James mm -hmm. Hunt. En daar zijn ook een paar wereldkampioenen bij hè, die met tien overwinningen een, een wereldkampioenschap uh, uh, hebben gerealiseerd. Maar goed, uh, uh, hopelijk gaat Max dit jaar uh, voor elkaar boksen. Het wordt een prachtig seizoen, dat kan niet anders. Nou, uh, we hebben gezien dat uh, onze vriend Hamilton geluk had hè, met, met, met die crash die hij had. Nou, uh, uh, en, en eigenlijk door zijn teamgenoot die in aanraking kwam het, uh, met George Russell. En waardoor die hele, die, die hele race moest worden gestopt. Dat was zijn, dat was natuurlijk zijn, uh, zijn uh, voordeel. Hè? Want dan kon hij daarna terugkomen. Nou, dat maakte het allemaal erg spannend en uh, die boss met de botten aan Russel uh, gaf elkaar eerst de schuld. <laughs> en uh, later heeft Russel toch wel uh, uh, uh, toegegeven dat hij uh, toch wel uh, het meeste fout zat, zeg maar. Ja. Oké, okay, uh, wat hebben we nog meer gehad uh, jongens? Willy van der Kuil is overleden. En dat is natuurlijk een uh, PSV-icoon. 528 keer in Eindhoven gespeeld. Bij Eindhoven gespeeld 308 doelpunten gemaakt waren. Na nou, de laatste uh, maanden had hij Alzheimer en dat ging hard achteruit. Jammer dat uh, Joel Drommel, die nu uh, definitief PSV'er is, onze standwoord uh, Joël Drommel, dat hij niet van hem het eerste shirt kreeg. Want het was altijd zo dat Willy van der Kuilen die gaf altijd het eerste shirt hè, bij de tekening van een contract aan uh, die speler. En uh, nou, ja, Willy van der Kuilen geweldig schot links, rechts. Schoot een keer bij uh, Wageningen net aan gort. En niemand uh, kon precies zien hoe die bal nou gegaan was. Zo hard was die. En dat was wel, wel aardig natuurlijk. Hè. Uh, nou, wat hebben we nog meer? Uh, een grote bom onder de, onder de top uh, uh, van het voetbal in Europa. Uh, we hebben het gehoord: 15 clubs willen uh, samen. ...even 10 miljard uh, gaan, gaan uh, uh, verdelen. En de Amerikaanse bank, JP Morgan, uh, ja, die, dat is de grote sponsor van het geheel. En, uh, maar we moeten maar zien of het doorgaat. Het zou eigenlijk de doodsteek zijn voor een hoop uh, uh, nationale competities. In Nederland ook, denk ik. Want uh, de bekerfinale stelt niks meer voor... Uh... Kampioenschap, ja, je kan toch niet meer bij die, bij die, bij die, bij die grote jongens komen. Dus het is slecht, uh, uh, ik denk uh, Hans, maar, ja. maar ook voor de nationale elftal, hè? Dus op het moment dat Barcelona die competitie gaat, gaat voetballen... dan mag Frenkie de Jong niet meer mee door het Nederlands elftal. Je kunt, je kunt staan. Staan, ja. uh, de vraag is, uh, als Frenkie de Jong uh, ook uitkomt voor die Super League... dat hij dan uh, niet meer uh, uit mag komen bijvoorbeeld in het Nederlands uh, elftal. Dat is natuurlijk hetzelfde als First New Van Dijk, hè, want Liverpool zit ook bij die groep Maar de UEFA heeft een beetje om het reden te slagen. Ik denk uiteindelijk dat het toch alweer uh, voor elkaar komt. De UEFA heeft zelf met die, met, die, met die Champions League ook hervormingen aange, aangeboden. Dat er meer geld naar de clubs gaat. Want er blijft een hoop aan die toch hangen bij de UEFA natuurlijk. Want die moeten ze ook goed voor zichzelf zorgen. Maar daar komt natuurlijk ook enorm veel geld binnen. En uh, ik denk met een de nieuwe verdeling van die gelden... ...dat het uiteindelijk wel weer zo zal zijn dat de rijen gaan sluiten. Dat kan ook bijna niet anders. Want je ziet nu al in Nederland met, met clubs als uh, Liverpool en uh, Manchester United... ...dat de fans daar ook helemaal niet uh, blij mee zijn. En uh, ja, die kunnen het nog wel eens een keer uh, van zich laten horen, hoor. Dat ze het willen gaan doorzetten. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel, uh, wel uh, uh, goed komt... ...en dat uh, uh, die Champions League met een andere verdeling van die gelden. Normaal op de dezelfde manier uh, zal gaan als de afgelopen jaren. Ja. Nou, dat was het eigenlijk, jongens. Uh, goed verhaal. Uh, we gaan over anderhalve uh, week uh, zitten in Portimao in uh, Portugal. Portimao. Om kijken of, uh, of uh, de grote tweestrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton een vervolg gaat krijgen. Ja. Heel goed. Heel is dat, goed. Ik zou zeggen dat wel, uh, succes nog uh, met, met het programma. Ja, dat gaan we doen, uh, Hans.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 Hè, dat, uh, zo snel gaat het uh, in ieder geval. Silver Bitch girl. Zo. Oh, ja, ja, nou, nou, keer, uh, nou, nou, nou, de, nou. Is het wel de bolop, uh, keer. Is, uh, is wel afgelopen. is wel mooier uh, geweest. Uh, gelukkig is uh, Tino ook weer terug. Ja. ja, ik wil een beetje in de sport blijven. Oh, doe, ja. niet, zo gek. Ja. doe niet zo gek. Vertel eens even. Ja. Nou, ik, weet je, er zijn natuurlijk meerdere vormen van wedstrijd. Los van pijltjes, gooien, Formule 1. Maar je hebt ook eetwedstrijden. <laughs> eetwedstrijden. Ja. Pizza's? Ja. Ja. Zoals in het eerste uur? Ja, frikandel. Ja, nee, nee, dat hebben ze nog wel eens gezien in Amerika. Mensen ja, toch... ja. Je doet er mee en uh, over eieren kun je binnen een minuut in je mond houden. Ja. Of frikantellen. Ja. Dat is natuurlijk belachelijk. Ja. Ik vind het echt krankzinnig. Maar er is dus een wedstrijd. Een man, uh, zijn zoon heeft uh, uh, iemand voor de rechter laten komen. Want zijn, zijn vader is gestikt in een taco. Dat kan, <laughs> een niet etenwedstrijd. Ja. Dat kan ja, niet ik vind Ja, op zich wel weer grappig. Ja, ik ja. verschrik me Het is dus best wel ja. grappig nieuws. Het is heel triest voor de jongen. maar. Ja. Waarom, ik bedoel, hoezo? Die man die duwde waarschijnlijk binnen een minuut 18 taco's naar binnen is erin gestikt. Ja, ja dat je kan het je gebeuren. Je kunt er zelf ja. mee, idioot. Ja. ja, maar zijn zoon gaat nu proberen. Uh, <laughs> fabrikant aansprakelijk te stemmen. Ja, die gaat iemand ja. Ja, Dat is natuurlijk heel ja. Amerikaans. Ja. Ja. Een derde van alle advocaten van de hele wereld woont in de States, dus dat weet je genoeg natuurlijk. Elke kop van de straat wonen 10 advocaten. Ja. En allemaal <laughs> op basis van ook no pure no pay. Uh, veel wel ja wij hebben natuurlijk een ander systeem we hebben wel dat geloof ik als je beschermd bent dus tegen als je ja. geen, geen niet een enorm hoog inkomen je kunt zelf niet een advocaat betalen hebben we rechtsbijstand ja. in Amerika werken ze toch meestal op de basis van ook QNOP? nou uh, dat, dat is wel een, een typisch Amerikaans fenomeen maar veel uh, ja maar lig je in het ziekenhuisbed krijg je een visitekaartje van een advocaat uh, ja. voor letters je bent toch aangegeven door een auto ja hier call me ja. ja, ik ja, heb dat zelf helemaal. ook een keer aan de hand gehad. Oh echt? Tenminste, ik had een auto gekocht van een advocaat in Amerika. Een man uit Massachusetts. En uh, op een gegeven moment, uh, twee jaar later, kocht ik een auto in, in de staat Illinois. Maar uh, dat bleek bij aankomst hier een wrak. De containerdeur, de, de container deur, allereerste auto, notabene die ik ooit in een container hier naartoe liet komen. De deur ging zo'n stukje open. Ik zag het altijd, het is groot. Ik wil niet eens in mijn dorp inrijden. Uh, maar uh, toen heb ik, omdat ik de advertentie had waarop ik reageerde. die was zodanig of dusdanig opgesteld. dat het wel een nieuwe auto had kunnen zijn, had moeten zijn. En het surveyrapport van de trucker, die, want uh, ook in het kader ja, van aangeven, liability. Word, word die man die, die ja. loopt eromheen en die heeft zo'n. Uh, geen die uh, in de container. Exact, ja. nou, deukjes. En daar was het nodig al op aan te merken. Dus uh, ik, die advocaat in Massachusetts, gebeld. I remember you. Hi Frank, how's it going? Nou, heel verhaal. Ik zeg: ik, la, ik, la, ik kijk altijd naar die politie-series van jullie op televisie. No cure, no pay. Je zegt: de zaak is deze. Ik heb een auto gekost aan een vent. Die adverteert een auto in mint condition. En uh, nou ben ik geen Amerikaan, maar het woord mint. Hij was gewoon lichtgroen. Het mint is uh, as if new, betekent <laughs> ja. dat? Ja. En ik heb het survey-rapport van de trucker. En, uh, maar die man heeft een wrak opgestuurd. Dus uh, toen moest hij lachen. Hij zei nou, ga eerst maar kijken waar die man woont. Want uh, woont die man nou in een mooie mansion... met wat paardjes in de tuin en een zwembad nog... en wat lokale tennisbanen en wat Porsches. Hij zegt, dan heb je een zaak. Hij zegt, nou, ik kan het niet doen, want ik zit in de staat Massachusetts... maar ik heb wel vrienden in Illinois die dat voor je zouden kunnen doen. Want je moet er rekening mee houden dat zo'n zaak voor ons... om te beginnen 150.000 dollar kost... Los van jouw claim, want je hebt de verkeerde auto geleverd... Gekregen. je vrouw is boos op je dat je het geld in die auto hebt geïnvesteerd... je bent je baan gehaald, je kon niet meer slapen... je eet niet meer en die auto, je kijkt naar die auto doodziek. En dat was dus pas dinsdag. Ja, ja. dus uh, hij zegt er komt er wel een uh, paar ton bij... moeten we maar even overleggen. Maar hij zegt, dat kunnen we alleen doen... als die mensen gevuld zijn, die, die verkopen ja. een partij. Want anders wordt het een snake pit... en dan kan het backfire, en dat zou ik niet doen. Dus had ik weer een andere collega. Die reed elke dag door die straat aan. Dus die, ik zei, joh, kun jij eens kijken hoe die man erbij zit? Dus die kwam bij mij terug. Hij zei, nou, hij is niet armlastig. Hij heeft wel wat centjes, maar hij is zeker geen uh, miljonair. Dus, uh, en ik die advocaat in Massachusetts weer gebeld. Ik zei, nou, dat en dat. Hij zei, nou, ik zou dan de gok niet nemen. Nee. Dus, uh, maar goed. Pak je verlies. Ja, pak je verlies. Maar no cure, no pay, inderdaad, om op jouw uh, uh, verhaal terug te komen... Dat is een vaak gebezigde wijze van advocatuur. Maar dat moet er dus iets te halen zijn. Nou ja, de bekende vrouw... Uh, die de Count. fabrikant van magnetrons uh, ja, ja, dat weet dat ik niet. een broodje apen, zeg maar. Ja. met dat hondje. Maar ja, ja van elkaar, ik heb natuurlijk in Nederland hetzelfde. McDonald's ja, mondverbrand en koffie bij McDonald's te heet. Nou, McDonald's die ging voor gaas natuurlijk. Dus dat is, in dat opzicht is er wel wat te Ja, maar, hier, ben je, hoe goed ben je bij je hoofd? Je meteen hete koffie in Mailerik gooit. Dat ja. weet ook niet. Lekker, ja. maar, ik ja. Ja. Ja, maar gaat. Moet je in Nederland aanraken. Ik heb het gehad. Alley, happen in Amerika. Erik de Zwarte, die nam ook zo'n appeltaart bij McDonald's. Die stak hem eens bek, <tie> <hijen> Ik zag het zo, zo, zo opkomen. Zo'n plek. Ja. Echt. Zijn hele maar, bovenlip was verbrand. Het fenomeen van zwarte geld is natuurlijk best wel heel Amerikaan. In Nederland bestaat het ook, hè? Mijn stiefvader heeft ooit de Nederlandse... maar ja, nu het gebouw van ja. de Nederlandse bank staat in Amsterdam. Ja, Ik het explain. Ja, daar, daar, daar stond ooit de hallen. Dus de Holle van ja. de, en mijn stiefvader is het afgebroken. En toen van de achterverdieping ging een klein kiezelsteentje. viel naar beneden. Ze hadden allemaal netten gespannen. En dat was een klein kieselsteentje ging door het doek. en heeft een vrouw geraakt. op haar kuitbeen. Die had een blauwe plek. Uh, en mijn stiefvader kreeg toen een rekening. Eén uh, gemiste balletles. Uh, zes gulden. Nou ja. Een panty. Uh, uh, 75 cent. Uh, Doktersconsult. Uh, uh, 12 euro. En toen moest hij betalen zes weken gemiste levensvreugde. Ja. Van 20 gulden per dag. Dus hij heeft al, moest volgens mij duizend gulden betalen. De claimcultuur Van voor La Lettere. zes ja. weken gemiste levensvreugde. Ja. Hoe bedoel je? Je moet één keer niet naar ballet La ja. Maar zo werkt dat dus. Als een ja. bedrijf... Oké, okay, dan gaan we je aanpakken. Ja. Maar dat praat ik over 40 jaar geleden. Over. Ja, dat is de, de claimcultuur dus aan Van La letteren. Ja. Gemiste levensvreugde. Ja. Maar hoe moet ik dit dan gaan berekenen elke dinsdag met jullie zitten? Ja. Ja, ga ah, daar maar, uh, ga dan maar wie ga ik dan halen? Ah, uh, ja, Zal het dan toch uh, tijd worden voor een kom? Nee, ik denk dat we even wat kijktips gaan. Oh, ook goed. Maar bij mij niet. Ja, nee, we moeten wel kijktips doen toch? Ja, ook goed. Misschien maar even naar te kijken de komende een, week. Nou ja, dus dit, dit is in ieder geval geen, uh, geen uh, item voor blinden. Nee. Nee. nee. Dus ik denk, ja, ik zeg het even. Ik ben blij dat je uh, dat. Mag ik dat uh, opzetten? Kan ik dat gebruiken? Ja, wel. Dank je wel. Alsjeblieft, Tino. Ja, dank je graag. Met veel plezier. <laughs> uh, een van de eerste uh, mooie rollen van Ryan Goslin. Wat natuurlijk best wel een groot acteur is inmiddels. James Garner, Sam Shepard. Een van mijn favoriete acteurs. Sam Shepard, die grijze met die snor. Die ja, is wel een mooie acteur. <laughs> In de uh, film vanavond op uh, half negen, SBS 9, The Notebook. Is een prachtige aanleiding van het boek van Nicholas Sparks. Er gaat over twee mensen die verliefd worden op elkaar. Uit elkaar gedreven in de oorlog. Fantastisch film. De Notebook. Echt een aanrader. is is 9, half negen vanavond. Dan ah, gaan goodness. we naar morgen. Uh, Hugh Jackman en uh, John Trafalta en Halle Berry in Swordfish. Een beetje een ja. thriller. Die vind jij leuk, Frank. Weet ik nu al. Ah, uh, die Hugh Jackman wordt uh, ingeschakeld door een crimineel... om een netwerk te, op te blazen. Nou nee, kortom... Allemaal gedoe. Zijn vrouw, zijn, zijn dochter is gegijzeld. Hij moet dat doen voor zo'n nee, zo ja, film. Ja, ja. soortvis. John Travolta natuurlijk altijd leuk. Ja. Boze kop en Hugh Jackman. Leuke film. Vanavond, uh, Morgenavond half elf. Op uh, Veronica. Dan gaan we naar de donderdag. Uh, ik heb in de bioscoop gezien. Fantastische film. Op net vijf, half negen. Yesterday. Heb je hem al gezien? Nee. Ja, moet je zien. Jij zeker. Beatles. Jij Beatles. Die gozer die... Gozer, die, die uh... Ja, het ja, gaat over een prachtige jongen. Die, die jongen die ook in... Uh, uh, weet het, zit in uh, uh, Slumdog Mania, die ja. Hij donderstraalt met zijn fiets. Uh, ergens uh, krijgt zo'n soort fietsongelukje. Ondertussen <laughs> een flesje aan de sch En ondertussen bestaan de Beatles niet meer. Met maar wel woorden, de liedjes. Op, maar alleen, dus die jongen die begint gewoon... Yesterday, All My troubles Scene. En zegt de mensen, zo, dit is een cool liedje. Hoe kom je daar? Nou, hoe kom je daar? is van de Beatles. Welke Beatles? En dan gaat hij op internet kijken en dan bestaan de Beatles niet meer. Nee. Dus ja, hij oh, heeft oh, gewoon oh. alle nummers van de Beatles. Hoe oh, ging ook weer Yesterday, hoe oh, ging Help? Uh, ja. En die wordt een enorme hier, <laughs> omdat, omdat hij alle liedjes van de Beatles speelt. Een ja. Enorme feel-good film. Okay. Te leuk voor woorden. Yesterday. En hoe heet het er ook in? Ed Sheeran. Ja, Ed Sheeran ja. zit erin. En die zegt dan, nou, oh, dit is een real good. <laughs> Die kent ook de Beatles niet, weet je wel. Dat is echt een hele ja, leuke film. Het een erg leuke film. half negen, donderdag. Uh, ja, te leuk zeker hoor. als je van de Beatles houdt. Ja, ja, ja, ja. En dan gaan we naar de vrijdag. Uh, dan, uh, dat, uh, ja, ik vind op Spike om half negen... de Terminal met Tom Hanks. Over die man die uh, in, de, in de luchthaven verblijft... een hele lange wagenbrugzaal. Fantastisch, fantastisch een onwarschijnlijk mooie film. Half negen, ja. Spike de Terminal met Tom Hanks. Frank en, als je, Frank, en als je zin hebt... En een beetje actie op hetzelfde moment om half negen op RTL 7. Mission Impossible, de eerste met Tom Cruise. Volgens mij zijn er mensen. Oh, okay. Zeven, Zeven mission... stuks inmiddels ja middenland. Middenland. Zeven, Ja, ja. Uh, maar het lijkt wel een soort van James Bond-achtig. Ja, dat ja, ja, uh, ja, begint het dus wel op te lijken, ja. Dus de eerste uit 96. Dan ga ik even naar Netflix. Uh, het is Netflix. Het is Netflix. Net niks. Uh, ja, ik prachtig. Toevallig twee uh, dingen die zich afspelden in de, in de Tweede Wereldoorlog. Eén is Six Minutes to Midnight, uh, die, uh, met Judy Dance, Dame Judy Dance. Oh, ja. En Eddie Izzard. een prachtige film over, um, over een, een kostschool in Engeland, waar een aantal Duitse meisjes tegen het einde van de oorlog uh, uh, willen vluchten naar Duitsland en uiteindelijk met een complot en spionnen. Het is een prachtige film, Six Minutes to Midnight. Het oh, ja. is een geweldige film. Uh, dan hebben we wat ik, een verhaal wat ik helemaal niet kende. Truus Wijsmuller. Truus Wijsmuller is een vrouw die heeft meer dan 10.000 Joodse kinderen... uit Europa naar Engeland gesmokkeld, of gesmokkeld. Met toestemming van de Duitsers. Krankzinnig verhaal. Dat we dat verhaal niet kenden, nee. vond ik. Echt, we hebben het over Truus Menger en Annies, Annies, al die Al die beroemde namen van mensen uit het verzet. Uh, maar Truus Wijsmuller heeft ooit in een gesprek met Adolf Eichmann, is voor uitgenodigd, zit er ook in, in die documentaire niet dat gesprek, maar hoe dat dan gegaan is. Hij zei: Ik wil graag wat uh, mensen naar Engeland, uh, Joodse kinderen meenemen. Dus daar, weet je, die man moest zo hard lachen. Dus dan weet je wat, als jij er nu 600 binnen een week naar Engeland kunt krijgen, ik regel een trein voor je, dan mag je er ook 10 doen. Dat, uh, die grap wil ik om met je aan. En zo is het haar gelukt. Ja. En ze heeft uiteindelijk meer dan 10.000 kinderen. En je ziet dus een soort testimonials van kinderen. Van, van die kinderen, dat zijn natuurlijk mensen allemaal boven de 80 inmiddels. Die, sommigen wisten het verhaal helemaal niet. Die wisten wel dat ze ergens in Amsterdam bij iemand gelogeerd hadden toen ze acht waren. En dat blijkt dus die Truus Weismuller zijn die al die kinderen ook... Uh, Onwaarschijnlijk mooi verhaal. De kinderen van Truus heet het. Yes. Geweldige okay. documentaire. De kinderen van Truus. Op Netflix. Op Netflix. Ja, het is echt. En zij, die kinderen gingen ze nog naar de haven van muiden terwijl ze, terwijl ze beschoten werden. Het is echt een krankzinnig verhaal. Dat, dat, dat verhaal nooit hoort, dus vind ik echt belachelijk. En tot slot op Netflix uh, de documentaire Why Did You Kill Me? Uh, een waargebeurd verhaal ook. Ja, ik, ik, ja, goed, ik ben wel van die, van die True Crimes. Dit gaat over een. Uh, een meisje dat dat is doodgeschoten door door door zo'n gangbanger, zo'n zo'n zo ganglid en uh, haar nichtje en haar moeder zijn op een gegeven moment online gegaan op uh, op zo'n dating site en komen dus in contact met die jongen en die hebben met een fotootje van van haar de voorzicht dat hij verliefd werd op haar dus moet je voorstellen hoe ziek dat is dat je dat je jouw doodgeschoten dochter met een plaatje op internet wil laten herleven en een contact had komen met de moordenaar. die volgens verliefd wordt. en dat eindigt dan. met op geen kans. die moeder kan dat niet meer aan. en die zegt dan. Uh, hoezo. Hij zegt dan dat je van me houdt. Hij zegt. I love you, I love you, I love you, I love you. en dan zegt zij op een gegeven moment. why did you kill me? Ja, ja, ja. ja het is echt. Ja, ik heb er veel van. het is een, een krankzinnig verhaal. beetje white trash verhaal natuurlijk. want het waren niet allemaal. het waren geen raketgeleerden in die familie. maar het is echt. het is, het is echt. Het is, nou. Nee, dat... okay. Why Did You Kill Me? Six Minutes to Midnight en de kinder van Truus. Alle drie aanbevelingen op Netflix. Goed luck. Helemaal goed, jongens. Nou. Stukje muziek? Ja, laat, uh, laat ik uh, dan uh, de mijne uh, maar eventjes... Uh, Jou, even, ja, oh, dat is. Ja, dat 12 uh, geweest. Ja, oh. uh, dan maar even een K-nummer van mij. Ruttelijke! Uh. Ja, nummer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 Control. I felt the breathing eigen opname. Mensen, dit. Ja, Mooi een eigen opname ja. Nou, ja, die hebben we hier ik, voor twee overal. weken terug. Ik denk wat klinkt dat goed? bent heet Kafka, komen uit Amsterdam. Hey. En zijn nog bij Radio 2 langs geweest. En ik voorspel ze een goede... Nou, alleen langs geweest, hè. Net als Frank in Italië. Ja, ja precies, in inderdaad. Ja, ja, <laughs> he, gewoon langs geweest, hè. <hijen> Door. Uh. Ik ben ook nog bij Radio 2 Langs geweest. En slaaien ja, ja, ja. ja. nee, Die zijn ook in de studio geweest, Tino. Deze dame en heer. Ik dus, ben ja, blij dat, dat het je het even uitlegt. Ja, uh, dat jij de grap ook uitlegt. Hadden jullie meegekregen dat de hele ingang van wordt onderhanden wordt genomen door studentenopleiding Creative Business? Ja, goed hè? Ja, ja, dat zou een keertje tijd worden. Die sleur van vroeger Zonneveld zat met de zwembad. Die gaat er nu af of is er al af? is er af nu. En, uh, en de de daarom... slurf Ja, nee, Het is dan. natuurlijk niet uit dat je vanaf het station aankomt lopen. En je ziet hij dan zag dit... er al nooit uit natuurlijk. Want de, na de Tweede Wereldoorlog is Zandvoort ten preuge van... de ene naar de andere planologische misser. Maar goed, het is nou eenmaal een feit. En nu het weg is, ja, er is... Uh, als Bouwers ook nog weggaat. Zo werd ergisten. ik thuis ook genoemd door mijn ouders, hè, de planologische misser. Ik weet niet of je daar nog wat over <laughs> wil zeggen. Maar... Vandaar ook... Dus die, uh, fijn dat je Vandaar ook... aan helpt herinneren. Dat was Vandaar, ook... Vandaar ook het woord planoloogman. Ja, ja. Ja. Is de slurf, ja. de slurf, ik zie net dat die regen komt slurf, niet nou, de, slurf de, de slurf is al weg. De slurf is, ja, weg. Ja. De slurf is al weg. Net weggehaald. Ja. Ja. Een durf zonder slurf is een man zonder durf. Ja, ja. ja ik snap het wel. Al die narigheid. Is dat de slurf of ben je blij met te zien? De slurf van Sonneveld. De slurf van goed Daar krijgen we wel wat over. Ja, het is allemaal wat. Maar uh, die slurf, die, uh, die is dus weg. Ja, en dan volgens mij ja, gaat ga er ook dan dat ze het dolfinarium... dat ze daar even een kwakverf weer tegenaan gooien. Beetje... Ja, er komen wat uh, portretaria op. Ook uh, oh, dat blijft, op. blijft wel bestaan. Ja, dat gaat voor ons nog wel. Ja. Het, nee, dat moet ik ook wel. Ik Blijf heb er nog geloven. gewerkt. Het moet weg. Het moet, moet weg. weg. weg. Oh, ja, ja, ja, ja hoor, dat geloven, dat bestaat dan het staat er toch nog een tijd. Ja. Het was mijn eerste officiële baan, nee. het Dolfinarium. Ja, ik ben dolfijntrainer. En, en daarna is er nog een tijdje zat er een soort funcentrum in. Paintball. Ja. Toen een wietkwekerij. Het, is ging, het werd, ging steeds beter. Ja, nee. ja, het is ja They were getting up in the world. Ja, ja, ja, zo is dat ook met dat kerkplein afgelopen. Met, uh, ja. met die met die snek. Hey, die die Lug Wietplaza heette het nu. Ja, nee, maar ik denk dat uh, dat wordt nu een nieuwe ijszaak. Van lo Lorenzo Nee, Luggen? Luciano. nee hey, Ik hoorde net dat het... Luggen wat bedoel je? Nee? nee, nee. Het, het, het, het Free Plaza. Nee joh, van de grond, toch? Nee. Nog steeds het pandje. Ja, ja maar, maar daar komt, komt geen huisgegevens in. Luciano komt in San Remo, waarvan de Echt auto, ja, ja, ja, het pandje in, ja, in de schoolstraat. In de schoolstraat. De schoolstraat ja. En naast, tussen de bierwinkel en het kledingwinkeltje zit een klaar? pandje tegenover Hotel XL X1, een koffie of zo. Komaikjarderwerk. Daar komt ook een Luciano. En die ene zal waarschijnlijk afhalen worden, en die andere kun je ook bestellen en koffie, want dat is natuurlijk gewoon een zitzaak. Goed ik denk hoor. dat het ja. zo gaat. Gebeuren. Dat is top eigenlijk. En zo niet, zitten we er lekker naast. Maar dat pandje wat jij bedoelt, onderaan de kerkstraat, ja. waar ze 150 jaar aan het verbouwen zijn, ja. ik denk dat daar een Pools Hoerenhuis komt. Dat zou fijn nee. zijn. Ja. Ja. Denk je dat? Dat vermoed ik. Oh. Omdat er helemaal niet op de ramen staat wat, de, wat zich hier gaat vestigen. Nee, en oh. al dat soort dingen. En zijn Ene we al zo lang aan het verbouwen. En misschien dat er stickers op kunnen: Pools Hoeren. Hier komt ja. een Pools Hoerenhuis. Ja. Ja, hier. Dat zou ja. wel fijn ja. zijn, een keer, man. Toch? Ja, dat is, we de, hebben we... ooit is nou, dat de hoge weg. We hebben één keer een ja. bordeel gehad ja. op de Burenweg. Echt waar? Ja, Café Bluis, daar zat een seksshop en er zat ook een kamertje ja. waar je Ja, bent. ja. En niet dat ik daar ja. bij ooit ben geweest ben. Nee, nee, je mag eerlijk, eerlijk uit, zeggen hoor. Helemaal Dat is toch het durven. Ja, maar nee, dat nee, nee, er gooit eruit er, uit, hier. Er waren één ja. of twee prostituutjes die zaten boven een sekswinkeltje naast Café Bluis de Burenweg. Daar zat een sekswinkeltje en daarboven kon je. Glijden! Ja, nou, ik weet ja, niet wat je daar komt, maar. Glij, heet... glij, glij, ja. glij. Maar kun je, je dan, als je een Poolse <laughs> modèle komt, kun je dan ook met de. hoe moet je het aangaat? <sluzie> nou ik denk dat je als je het wel zou willen durven, maar het dus niet doet. ook aan de bar misschien een Poolse drankje kan drinken. Ah, maar dan moet je net. <lacht> oh, en als je genoeg van die Poolse drankjes op hebt. en je het op een gegeven moment wel aandurft, kan je naar boven. Ah, maar, je moet ja, ook een maar wat, de, wat, ja, dus wat de zijn. de afspreken, hè? Wat zijn Poolse drankjes? Ja, een soort iets, maar dan uit Polen. Ah. Nee, dat is duidelijk. Ja. Ja. <laughs> hey, je moet Kiroviets. natuurlijk afspreken op een bepaald ja. tijdstip Voor thuis als dat Van doet. mij nog een Kieruwits. Een time. Ja, een time slot die, moet een time slot die, moet je hebben. Ja, ja. ja, duidelijk. Je ja. Een ja. Ja. Um, maar uh, een moment, uh, ik wil niet uh, de slurf weg. Hè. <laughs> maar op een gegeven moment werd er een Belgische boer wakker en die zag dat 50 koeien uit zijn weiland waren gestolen. Oh ja. Van s'nachts, vrijdag afgelopen vrijdagnacht. 50 ja. koeien. Waar, in België? Je die? Ja, dat is inderdaad een hele operatie om vijftig koeien uit een weiland te halen. Of je bent koeienfluisteraar. Dat ze gewoon achter je aan lopen. Dat kan ook, vluit. ja. ja. ja. Dat, ik denk dat dat het is. Die, die, die koeien doen dat niet. Nee. Koeien, nou, ik nou, ben een tijdje koe geweest, maar ik liep echt achter niemand aan. <laughs> <laughs> maar jij hebt ook gewoon een opschoen naar het karakter. Dat scheelt ook. Even. Ja, laat dat ik je nog niemand ja. vertellen. <laughs> Hoe krijg je vijftig koeien? Vrouw, uh, uh, ja, ja. Hoe ga ja. je dat doen? Ik wil niet de vervelende kwasten uithangen. Nou, maar en toch uh, ga ik het vragen. Heb je nog een kom? Ja, ik heb een kolom. Kom ja, want, uh, Die gaat ook uh, over dan drank. Dan, dan weet ik het wel. Dan, uh, dan wordt het St. Uh, Jittebus. Ja, let's even de KOM van Stijl. Onruststoker. Waar normaal gesproken de kelderplanken uitpuilen met flessen vol geel genot, zie ik leegenschappen. Mijn voorraad huisgemaakte Tino Cello begint zijn einde te naderen. Covid-19 is nu ook voelbaar in het heiligste der Heiligen: Mijn moonshine kelder. Deksels. Komt wel heel dichtbij nu. De afgelopen jaren was de aanvoer van alcohol gestaag. We reden met de gezinscamper vol illegale alcohol via Andorra naar huis... of het waren vrienden die Jerry Kans voor me meenamen. Meestal vanuit schimmige regio's waar de regering de vrolijke thuisstoken met rust laat. Zelf limoncello stoken is geen kunst. Goede alcohol, biologische citroenschillen en suikerwater. Een vleugje geduld en liefde, maar zonder alcohol is er niets. Hoogste tijd om te gaan ransoeneren thuis, voor de totale drooglegging toeslaat. Ik zal uit een ander vaatje moeten gaan tappen, letterlijk. Het idee om zelf alcohol te stoken bestond al enige tijd. Series over moonshiner op Discovery Channel hadden de vlam al aangewakkerd. Het avontuur, de romantiek. Ergens midden in het Amerikaanse achterland... smoezelige mannen in tuinpakken met baseballpetjes achter ze voren. Wat ontbreekt zijn vaak een voortand, meestal schone kleding... maar altijd een stel volwaardige hersenen. Een beetje Moonshine uit Louisiana hakkelt, heeft gemeenschap met zijn nicht... en is constant in lichtbenevelde staat. En, trouwens, wat willen mensen nog meer? Het gaat ook regelmatig fout. Want als de temperatuur niet goed is, wordt de alcohol giftig... en kun je na een paar slokken alleen nog met je ogen draaien... klinkers voortbrengen en reutelend sterven. De drukkekel kan trouwens ook ontploffen. Reden genoeg voor onvoorwaardelijke enthousiasme van kant en voor mijn wederhelft om de snode plannen tot moonshine te wasbomen. Ik wil geen ontploffing in de schuur, daar staat mijn fiets ook. Ze heeft een punt natuurlijk. Maar bij mij slaat inmiddels de onrust tot stoken toe. Gelukkig komt de oplossing uit verwachte hoek... Een niet nader te noemen persoon stuurde me zojuist een foto van de Moonshiner Turbo 500 met de tekst: Heb je dit weekend tijd? Het is een glimmend monster. Geen houtgestookte koperen massief vernietigingswapen vol deuken, maar een hele beschaafde roestvrijstalen stookketel die alles behalve gevaarlijk is. Met een automatische thermostaat, dus helaas geen ontploffingen. Hij kan in de huiskamer staan, een soort pronkstuk naast een aquarium. Ja, leuk natuurlijk, maar ik heb er wel een dubbel gevoel over, want alles jeu en gevaar en romantiek is wel verdwenen. Dit is geen ketels voor mannen, maar voor registeraccountants. Er hoeft niemand op de, op de uitkijk te gaan staan met een dubbeloos jachtgeweer. Dus, ik douche en ik poets een week niet. Ik tek mijn tuinpak aan en voor de sfeer draag ik mijn petje achterstevoren tijdens het stoken. Seks met mijn nicht, sla ik een weekje over. <middels> I'm de top 10. Ja, dat is wel een hele leuke top 10. Hoor. Ja, overigens, uh, nog even terug naar... Uh, we hadden het net over aapjes. Ja. Ze hebben een onderzoek gedaan. Ik hou daarvan. Hè. Er zijn Amerikaanse wetenschappers... Ze hebben onderzoek gedaan met racis-aapjes. Ik weet niet wat racis-aapjes zijn, maar iets kleinere aapjes. Een heel klein aapje. Een mini-aapje. Ja, ja, ja, ja, ja, Mini -aapje. ja dan, nee, want dat uh, ja, is daar. Uh, maar ze hebben dus ze laten kijken naar... Uh, ze hebben onderzoek gedaan. Uh, naar, ze hebben ze een natuurdocumentaires laten kijken... en filmpjes over shortgenoten. Dus reality-tv. Ze zijn erachter dat apen houden van reality-tv. Ach. Ja. Dus die kijken liever naar hun eigen soort. En wat er uiteindelijk gebeurde... moment hebben ze een systeem gemaakt... dat ze die apen konden laten betalen. Dus met andere woorden... zij moesten hun fruitsapje inruilen... voor meer kijken. Je hebt natuurlijk mensen die kijken de hele dag televisie. Maar die, die apen die waren verslaafd aan hun eigen reality-soap... En die liet het veruit hapje staan om naar de tv te kunnen kijken. Dus met andere <laughs> woorden, er zijn dus gewoon apen binnen. <laughs> no time zijn dus verslaafd aan, goede tijden, aan hun eigen goede tijden. Ja, en eigen ja, tijden. Ja. En dat is ja, ja. op zich heel grappig. Dat zijn net mensen. Ja. Ja. Ik vond het wel grappig. Ja, grappig. ja, ik wil kijken naar mijn eigen soort. Dat is wat op zich toch ook logisch is. Ja. En hey jongens, even wat moois. De leerlingen van de handelschapsschool. Wij kennen hem wel, maar de oude, ja, G, de oude, G, ja. de oude G nog heeft gefloreerd. Uh, die zijn winnaars, winnaars geworden van de kinderpersconferentie... met gedeputeerden van de provincie Noord-Holland. Tijdens deze persconferentie stelden zij goede vragen. En de afloop wisten zij de jury te overtuigen met een treffend persbericht... dat kort maar krachtig was. Eh, wat fijn. Nou, nou, mooi, mooi. Een mooi. man. Ja, Goed nieuws. Ik een groot journalistiek talent. Ja, Dat vind ik, al, ja. Ja, vind ik leuk. Dat ja. kinderen, Dat, ik ook dat van, is ook leuk. Uh, ja. En dat zeg ik toch. Zo. Als ze maar niet geholpen zijn. Waaraan? Nou, met de, met de vraagstelling tussen het ook allemaal zelf bedacht nee, hebben. Nee, je moet wel zeggen. Dus zelf niet dat bedenken. de juf de meester het heeft ingeklaard. Waaraan ook. Ik bedoel, mijn zoon die heeft ooit op de lagere school een acht gekregen voor zijn herbarium. Maar dat heeft er echt een moeder gemaakt. Een dag van tevoren kwam hij erachter dat hij allemaal van die blaadjes in zijn boek moest. Dan moest je, moest je een, ja, een herbarium ja. maken met blaadjes. Een dag van tevoren. Mama, ik moet morgen mijn erbaring inleveren. De hele avond zijn we knap, plakken en knippen geweest om Woutse herbarium te maken. We kregen een 8. Mijn, ja? mijn vrouw heeft een 8 voor de herbarium gekregen. En niet omdat de meeste blaadjes van een uh, gedroogde wietplant waren? Nee, nog niet. Oh. En jongens, mag ik, mag ik een suggestie? Nou, nee, een beetje vreemde vraag stellen. Uh, ben je wel eens vreemd gegaan? Nee. Ben jij wel eens vreemd gegaan? Nee. Nee, natuurlijk. Nee, nee. dat doen wij nou, niet. Ik heb, in de, ik heb het over deze relatie waar ik nu ben, hè? daar ben ik niet vijf, nee. ik ben in de vorige relatie ik vreemd vijf. Oké, okay. en jij? Ja, Links en rechts. Nou, maar dat, dat, dat gebeurt natuurlijk nog steeds uh, dagelijks en, en uh, ja, dan, dan worden er smoesjes gebruikt van waar ga je? Waar, oh ja. waar, waar ga je dan? Lastig zoeken. in deze tijd. <laughs> ik heb de vijf. Ga naar rijles. Ja, precies. Nou, nou. Hey, uh, ik heb de top 5 van uh, de meest de uh, gebruikte smoesjes... Die, uh, van mensen die vreemd gaan. Is een, een, een onderzoek van een Britse dating site... waar mensen iemand uh, op kunnen vinden om mee vreemd te gaan. deed onderzoek naar de smoesjes die ze gebruiken. En deze smoesjes worden het meest gebruikt. Okay. Wat denk je? Overwerken. Overwerken. Staat die erbij? Ja, ja. Is, ja, ja, ja werk staat erbij. Dat ja, toch? Overwerken. Ja. Zowel mannen als vrouwen gebruiken werk vaak uh, als een excuus... Ja, om niet thuis door. te komen. Bij beide geslachten staat het op nummer drie. Overwerken gevolgd door uh, socia social naar werk. Dus let goed op. Als je partner ineens wel heel veel overwerkt... of nog even blijft hangen... ken het misgaan. Ja. Goed, die hebben we gehad. Ken wat dat? hebben we nog meer? Nou, mijn vrouw is wel heel veel van huis op dit moment. Nou, nou ik zal maar eens... Ja, uh... maar die, die, die maakt een maat zingen. Die kan ook met een papegaai van de schilpad in bed liggen. Dat maak me geen zorgen. <lacht> ja, lekker belangrijk. Hé, hey, wat, dan, wat <lacht> nog meer, jongens? Excuses en smoesen. Smoesen om van huis weg te ja. gaan. Om van huis weg, om, weg te gaan. Om, om, om, een hobby? Hobby, nee. Staat er niet bij. Café, ja, café. Ik weet, dat maar, een sport. Ja, sportschool. Sport, ja. Ja, ik, sportschool. Heb niet, ik, uh, ik heb een dartavond met mijn vrienden. Sportschool is een veelgebruikte excuus. Bij mannen staat het op nummer 7 van de meest gebruikte uh, smoesjes. Maar, en bij vrouwen zelfs op nummer 1. Maar dan kom je thuis bezweet met lippenstift op je. Ja, ik was op de sportschool. Ja, ja dat oh. kan. Ja. ja, iemand heeft. Uh, ja, <laughs> tegen me aan per ongeluk. Ja, ja. ja. ja nee, dat gebeurt ja. dat natuurlijk. Ja. Viel ja. iemand uh, met, met ja. een legging bovenop me koek, koek. <laughs> ja, ja. Dus oké, okay. ja, sportschool, we ja. werk. Werk. Ja. Nou, wat ja. hebben we nog meer? Uh, Wegblijven, zei je toch? Weg, een goede smoes om weg te blijven. Een wegje Nee. Ja. Wat dacht je van is, een radio-uitzending? Nee. Nee, maar dat niet genoeg... het valt wat hobby. Jammer nou toch Nee, wel? nee werk, nee. hobby. Jezus. Nee. Dat is wel, is dat eigenlijk raad? wel goed teken dat wij dit niet weten. Nee, nee. nee, ik zou het niet weten. Een etentje. Een etentje. Ik heb een etenafspraak met een oude vriend. Nee. Nee. De hond uitlaten. Oh. oh ja, daar komt het Engelse dogging in the park vandaag. Oh, ja, ja, precies. Ja. Hoe we, maar de hond uitlaat Voor die mij, hè? Misschien ja. weten we ook niet. Maar bij Ik, zowel mannen als vrouwen is dit een veelgebruikte excuus. Had jouw partner ooit zin om de hond uit te laten? Nee. Uh, nooit zin om de hond uit te laten. En gaat hij nu heel graag ja. met de hond naar buiten? Misschien tijd om. Alarm je komt die te tijd staan. met een gebruik condoom in Zijn ja, we te Weet je dat, er, het weet dat het erg niet goed is gegaan? <laughs> je moet maar, kijken: op, op internet staat het hele fenomeen beschreven. Wat je wel niet moet doen voor aandacht. Heeft. Maar het is ooit begonnen met dogging in the park. Ja, Dat is precies Lij wat, ja, dus, wat gij zegt. Dus. Mensen gingen op, op vaste tijden hun hond legen. En kwamen ook op vaste tijden andere ja, seksen ja, ja. tegen. Of dezelfde seksen, van welke club of je bent. Maar, en dan uh, weet je, op een gegeven moment krijg je een leuke hond. En daar begint het mee. En ja, die van mij ook. Voor het week in een uh, hotel van de Valk. Uh, ja. En met een ja. goed gesprek. Of in de koets. Ja. Of in de koets. Ja. De die, die hond, die hond heeft... zit naast de auto. En die auto die gaat... Uh, maar luister, het heeft wel iets cheaps vind ik. Ja, dat heeft toch Walk, Walking the dog. Ja. niet om te ik denk dat nou, Als je dan toch vreemd gaat, moet je gevulde koeken, zwaar lichten... Vooral de vierkanten? Of moet, ja. uh, moet het een groot feest zijn? En niet een hond uitlaten, leeg schudden, maak het je weg, kom. Nee, maar je moet natuurlijk gebruik nee, maken ik, van ik, de middelen ik, is, die je hebt. Precies, het is een smoes, hè? Ja. De, de, de maar hoe lang kun je een hond uitlaten? Ja, weet ik veel. Ja, hij wilde niet lopen. Ik moest nog steeds voortrekken. Ik heb een drie kwartier onderweg. Is, Normaal ja, <lacht> is hij vijf minuten leeg. Ik ben dat doof waar je ja. weer gaat. Dat is een zeehond. Ja, de dan zegt Ik heb er nog twee. En, en, en, ja, en er, dan er zegt die vrouw van vroeger... Wat zijn die andere twee dan? Ik heb golven en winkelen. Golven staat nummer twee bij mannen. Die is waarschijnlijk zo populair... dat je met een potje golf al een paar uur weg bent. Maar een goed, goed excuus om uren weg te blijven... en een kleine kans dat je partner mee wil. Vrouwen gebruiken winkelen dan weer als excuus... om er een paar uur tussenuit te knijpen. Ik vind het wel een beetje cliché. Maar wat, ik dan wel, wat me opvalt is dat golven... daarmee geeft je niet op de een of ander... er zijn heel weinig... Zijn, tegenwoordig is het niet mijn elitesport, zal ik maar zeggen. Nou. Maar golf is natuurlijk voor 80% door heren... in BMW's van de zaken nog steeds. Ja, ja, ja. ja. Dus dat zit, betekent... Dat, dat geeft ook wel aan op welk niveau er dan. Uh, nou ja, ja, lichter, ja maar welk de, welk het is een smoes, ja. hè? Van, dan gaan ze linksaf. Ja, maar de golf ik denk dat de eerste, de beste tegelsetter uit, uit, uit, uit Soetermeer niet die die gaan gaat. Die gaat je gewoon lekker golven verminderen. Dus heb je vrouwen die jij ja. nee. lekker bij, goed bij je hoofd maken. Nou, ja, maar die oor... gaan naar Spaanwouden en de rest van de Maserati-mannen en Rolls mannen die gaan, de Bentley-boys, die zitten hey, op 19 Hole Kenner. Ik denk dat de is, ook gewoon geld kost, denk ik. Ja, dat is duurder, ja. duurder, duurder hey. dan een Bentley, denk ik. en wat denk je wat nummer 1 staat? Nou, winkelgolf... Vrienden. Vrienden worden ook bij beide geslachten ingezet. Ja, dat zeg je ik. Ja. Je bent een avondje met je vrienden op pad, ja. zei ik net. Oh, oh sorry, ja, sorry, sorry. Nee, vrienden... De, de, de, de wordt toch, wordt Wat er dan wel gebeurt... Je moet even zeggen dat je bij mij was gisteravond. Ja. We hadden een etentje ja. van de zaak, jij en ik, uh, Gabber. Je, je beste vriend of vriendin zou je tenslotte niet verraden. Alsof, uh, het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.